12 uur, het NOS-journaal, Jan van der de Putten. Goedemiddag, politie Londen valt huizen binnen. Helft in bijstand kan werken, vindt de staatssecretaris... en waterschade op scholen door looddieven. In de noordelijke helft van het land en langs de westkust zijn er buien op dit moment. In het zuidoosten is er wat zon, maar later komen daar ook buien. Het wordt 18 graden op de Wadden en 23 in Limburg. Morgen ook buien, later wat zon, ongeveer 21 graden. En in het weekend blijft het wisselvallig met vooral zondag veel regen. Bijna 900 Britten zijn opgepakt naar aanleiding van de rellen. Ze werden op heterdaad betrapt. Maar er deden aan die rellen duizenden jongeren mee. Dus meer arrestaties, dat is wel de verwachting. Verslaggever Jeroen de Jager die zit in Londen. Jeroen, hoe denkt de politie die andere relschoppers te vinden? Nou, Londen hangt vol met camera's. Het is de, meest, de grootste dichtheid hier van camera's ter wereld, begrijp ik. En die beelden die worden nu uh, nauwgezet allemaal bekeken. Bovendien heeft de politie natuurlijk uh, van omstandersfoto's uh, gekregen. Er is een flickr -actie, een internetsite ook waar uh, foto's worden verzameld. Nou, de politie is dat allemaal aan het napluizen met als resultaat dat er nu op dit moment uh, nog honderd arrestatiebevelen liggen. Bovenop de bijna 900 mensen die al zijn gearresteerd. Nou, die mensen die zullen de komende dagen worden, worden opgepakt. En dat zullen er heel veel meer worden. Want dit is nog maar dag 2, 3 na de rellen. Dus je kunt verwachten dat daar nog veel arrestaties volgen. Hebben die rechtbanken daar wel capaciteit voor? Nou ja, dat is wel heel erg lastig. Er wordt rond de klok gewerkt. De afgelopen nacht zelfs zijn er drie rechtbanken geweest... Die gewoon door hebben gewerkt. Dat zijn hele korte uh, snelrechtzittingen van soms maar een kwartier. Uh, er kunnen straffen opgelegd worden van uh, maximaal zes maanden. Wat je nu ziet, wat ik in de kranten las althans, is dat er geldboetes worden uitgedeeld. Uh, elektronisch huisarrest, uh, een uh, verbod om de straten op te gaan. Uh, dat soort straffen. Uh, en afhankelijk van de zwaarte, natuurlijk van het vergrijp, zullen die straffen oplopen tot inderdaad toch gevangenisstraffen die uh, dus tot maximaal zes maanden mogen gaan. Die rellen die, uh, hebben uh, effect in alle geledingen en zo. Uh, over een klein half uurtje begint er bijvoorbeeld een spoeddebat in het Britse Lagerhuis. Wat verwachten de Britten daarvan? Nou kijk, allereerst is de grote vraag in dat debat of de bezuinigingen op de politie door zullen gaan. De regering hier wil 20% bezuinigingen op de politie. En nu met deze rellen in het geheugen zal dat toch een hele lastige dobber worden. Een paar andere thema's in dat debat zijn de compensatie bijvoorbeeld voor de winkeliers. En ja, voorafgaand aan het debat ben ik maar eens even de straten op gegaan om te horen wat de Britten op de straat verwachten van dat debat. Dit is Stratford Winkelcentrum in Oost-Londen. Het is hier op zich tamelijk rustig gebleven. Een paar winkeltjes die zijn geplunderd. Maar eens even hier aan de mensen vragen wat ze verwachten van het debat vandaag in het uh, parlement. Hier een bloemenverkoper. Er staat nog een broodje te eten. Ik denk there'll be a lot of change. They would just try and bring in probably some more. Ze kunnen niet heel veel doen, zegt hij. Ze zullen misschien wat extra wetten aannemen, maar ze denken er juist aan om te bezuinigen op de politie. I don't think they'll cut, cut the police force. They'll reconsider it because at the moment they can't afford to. Ik denk niet dat ze gaan bezuinigen op die politie, want dat kunnen ze zich op dit moment helemaal niet veroorloven. Mevrouw hier verkoopt kleren. Zit een kruiswoordpuzzel op te lossen? Do you mean about the riots? Yeah. Well, until some. Um... Punishment comes, uh they're not gonna stop. It's just about thieving. It nothing else. it's out and out thieving, and they should be punished or sent in the army. But then again, the army doesn't want people like that. Ze zegt het is heel simpel. die relschoppers dat zijn gewoon dieven. Ze zouden eigenlijk deze reljongeren in het leger moeten sturen, maar het leger wil deze mensen natuurlijk helemaal niet. But they can't cut the place. I mean they've got to get more. They cannot cut them down. We need them. Especially now with the Olympics. There could be more trouble over there. They're aiming for it. Nee, ze kunnen absoluut niet bezuinigen op de politie. Helemaal niet met de Olympische Spelen in zicht. En de verwachting dat er misschien nog wel eens meer van die rellen kunnen komen. En er moeten extra wetten komen waardoor de politie wapens kan gebruiken. Ik ben van de oude school, zegt ze. Gewoon hardere straffen ook. Vroeger kenden wij dit helemaal niet, dit soort rellen. We need more. En we need stricter. I listen to them every day. And what do you expect well, from we'll them? Come to a good decision for the people. Hij hoopt dat ze tot een goede beslissing komen voor het volk. Ja, yeah, yeah, that's right. Wat is een goede beslissing voor het volk? Well, them want change. What kind of change? change? Too much, too much cut back. Is te veel besluiten. Too many cut, cut back. And, and do you trust the politicians? No, no, no. Me whole man. En dan not going verder in life, so I Ik moet het aan de jonge mensen people. Hij is een oude man. Ik ga niet zo lang meer verder. Laat het maar aan de jonge mensen. Die zijn veilig door mij. Niet meer. Ik kan verder. Finish. <laughs> Laat hun het maar uitvechten. Ik ga niet meer verder. Ik ben klaar.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 Op de Europese financiële markten openden de belangrijkste beurzen vanmorgen met winst. Daarmee krabbel, krabbelde de koersen iets op na de forse verliezen van gisteren. Vooral koopjesjagers waren vandaag actief. Maar tegen de middag is de winst toch weer wat teruggelopen. De AIX staat nu rond het slot van gisteren op zo'n 278 punten. Nieuws over Egon. Verzekeraar Egon heeft in het tweede kwartaal een netto winst behaald van ruim 400 miljoen euro en dat is toch wat minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De verzekeraar had last van de goedkopere dollar, maar verdiende bijvoorbeeld wel geld aan beleggingen op de beurs. In de probleemlanden staat bijna 5 miljard euro uit, maar Egon zegt goed bestand te zijn tegen de financiële storm die nu waait. Bestuursvoorzitter Alex Wijnands.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 Dit kan best een tijdje duren. Bestuursvoorzitter Wijnans van Egon in gesprek met andere Meijnema. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Israël gaat in Oost-Jeruzalem 1600 huizen bouwen voor Joodse kolonisten. De minister van Binnenlandse Zaken heeft dat plan goedgekeurd. En de verwachting is dat er de komende dagen wordt ingestemd... met de bouw van nog eens 2700 huizen. Die bouwplannen zijn omstreden en hebben al geleid... tot een diplomatiek conflict met de Verenigde Staten. Volgens Washington verstoort de bouw het vredesoverleg... tussen Israël en de Palestijnen. De Palestijnen beschouwen Oost-Jeruzalem... als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat.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 De politie krijgt vanaf vandaag versterking van de ME. Volgend seizoen wil de overheid de discotheken s nachts eerder sluiten... en verbieden dat mensen in hun auto slapen. In Emmeloord hebben dieven het daklood gestolen van minstens drie scholen. Daardoor zijn de daken gaan lekken en is er waterschade in de lokale ontstaan. Daklood maakt de verbindingen van een dak waterdicht. En volgens de politie is het een ongebruikelijke diefstal. Meestal kiezen dieven voor koper, want dat is veel duurder. De politie vermoedt dat er meer scholen de dupe zijn van looddieven. En de daders in Emmeloord zijn nog niet gevonden. Automobilisten met pech blijven de praatpalen langs de snelweg gebruiken... ondanks de opkomst van de mobieltjes, de ANWB. Uh, er melden nog steeds 50.000 mensen pech via de, de praatpaal bij ons. En uh, dat is uh, 3% van het totale aantal pechmeldingen wat we krijgen. Die praatpalen staan sinds 1970 langs de Nederlandse snelwegen... en daar blijven ze voorlopig ook. Rijkswaterstaat heeft kort geleden het contract voor de palen... met enkele jaren verlengd. In China worden alle nieuwe spoorprojecten stilgelegd. De plannen worden opnieuw bekeken na de botsing tussen twee hoge snelheidstreinen waarbij 40 doden vielen. Op bestaande lijnen gaat de snelheid omlaag en er wordt er extra gecontroleerd. De Chinese regering krijgt veel kritiek omdat zou worden geprobeerd zaken te verdoezelen. Journalisten van staatsmedia hebben opdracht gekregen de oorzaak van de ramp niet te onderzoeken. De regering benadrukt dat de spoorprojecten tijdelijk stilleggen liggen en China blijft werken aan zijn prestigeproject: het bouwen van het grootste HSL-netwerk ter wereld. Sport. Drie Nederlandse koppels hebben in Christian Sand de knock-outfase bereikt van de Europese Kampioenschappen Beachvolleybal. Sanne Keizer en Marleen van Iersel, kandidaten voor de titel, die hadden weinig moeite met hun Oostenrijkse tegenstander en ze bereikten in een half uur tijd de volgende ronde. Ook Jantine van der Vlist en Merel Moren bleven in hun groep ongeslagen... doordat hun Spaanse tegenstanders zich met een blessure terugtrokken. En dan Roos van der Hoeven en Marloes Westlink, Zij verloren weliswaar hun laatste groepswedstrijd... maar ze mogen toch door dankzij een eerdere overwinning. Voetballer Robin Nelissen heeft zijn loopbaan per direct beëindigd. De voormalige aanvallen van onder meer AZ en Feyenoord... ondervindt veel last van een slepende knieblessure... Nederse, 33 jaar stond het laatste onder contract bij het Oostenrijkse Red Bull Salzburg, waar hij zijn contract begin dit jaar had laten ontbinden. En Sander Westerveld heeft een tweejarig contract getekend bij Ajax Cape Town. Hij volgt bij de Zuid-Afrikaanse club Hans Vonk op, want die is gestopt. Westerveld is 36, hij speelde zes keer voor Oranje en hij begon zijn carrière bij FC Twente. En later speelde hij nog voor diverse clubs, waaronder Vitesse, Liverpool, Real Sociedad en Real Mallorca. En wij gaan kijken bij Kees Kwaks van de ANB. Eén file, die staat al een tijdje op de A1 vanaf Hengelo naar Duitsland. Vanochtend ging het er vroeg al mis, een vrachtauto raakte daar over vele lengtes de vangrail... Er staat twee kilometer file tussen Oldenzaal Zuid en de grens. De rechte rijstrook is er dicht. Dankjewel. 13 over 12 hoofdpunten van het nieuws. De Londense politie is vanochtend vroeg begonnen met invallen in huizen in verband met de rellen. Bijna 900 Britten zijn al opgepakt en meer arrestaties worden verwacht. Ongeveer de helft van de mensen die nu in de bijstand zitten... ongeveer de helft kan volgens staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken aan het werk... En in Emmeloord hebben dieven daklood gestolen van minstens drie scholen. En de daken van die scholen zijn gaan lekken. Dat is het einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Bent u, ondanks Japan, ook nog steeds voorstander van kernenergie? Kies dan nu voor extra voordelige en CO2-vrije energie van atoomstroom.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 Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atomstroom.nl Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Volgens staatssecretaris De Krom kan de helft van de mensen in de bijstand... dus gewoon aan het werk. Is strenger optreden eigenlijk wel nodig? Een reactie zo meteen op al die uitspraken van De Krom... In het mediaforum Marianne Zwageman, directeur van het communicatiebureau... en speciale gast Ron Boshart, waar een tijdje terug een hoop om te doen was... vanwege een gefotoshopte afbeelding in de Varegids. In de satirische rubriek was hij te zien in het uniform van de Servische generaal Mladic. Dat is het kwaad in hoogste eigen persoon natuurlijk. Terwijl Ron Boshart al jaren presentator is van niks aan de hand programma's. Van alle voertuigen die ik tot nu toe gezien heb... is dit een van de levensgevaarlijkste die ik gezien heb. Break a leg. Ja, moet het echt? Uh, zeg ik dan altijd maar. Moet het nee, het moet niet, maar de, uh, ik wens je wel heel veel succes. En een snelle tijd, hè. <laughs> Succes! De hoogste score in de Nationale Nieuwsquiz deze week is nog altijd 91. De kandidaat van vandaag komt uit Elim en heet Wim Ensing. Dit is Radio 1. Lunch... We beginnen met het medianieuws van vandaag. De postzegelverzamelaar uit Utrecht, die al meer dan een week spoorloos is in Noord-Korea, laat van zich horen. Tenminste, als we de Pyongyang Times mogen geloven. Op de website van de Noord-Koreaanse krant staat een foto van deze Willem van der Bijl. Bij een artikel met de kop, fantastisch kiesstelsel. Hij laat weten, dit is mijn 24ste bezoek aan Noord-Korea, maar de eerste keer dat ik een stemlokaal bezocht. Ik ben erg onder de indruk van de vrije en democratische verkiezingen en heb meer begrip gekregen voor de situatie in Noord-Korea. Nou, Dat is opmerkelijk, aangezien het land een van de strengste dictatoriale regimes ter wereld heeft. De vraag blijft dus of Van der Bijl echt is opgedoken... of dat de propagandamachine van het communistische land op volle toeren draait. Hey Ernie. Hé, hey Robert, Weet je wel dat je een banaan in je oor hebt? Wat zeg je, Bert? Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie. Wat zeg je nou, Bert? Haal die banaan nooit uit je oor! Het spijt me Bert, maar je moet het hele heidepraat door. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor. Ja, lief zijn ze, Bert en Ernie. Het bekende duo uit de Amerikaanse Sesamstraat moet met elkaar gaan trouwen. Dat vindt een Amerikaanse vereniging voor homo-belangen. Ze zijn daarom met een online petitie begonnen. De initiatiefnemer schrijft dat homofobie bestreden moet worden. En zij bepleit een huwelijk voor Bert en Ernie... of dat er een transseksueel figuur wordt geïntroduceerd om op die manier kinderen tolerantie te leren. Aan de telefoon is Koen van Dijk, de directeur van COC Nederland. Dag meneer van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Ruim 3000 mensen hebben de petitie intussen ondertekend. en De actie eh, kracht bijgezet, eh, om, om die bij te zetten... is een speciale Facebookpagina geopend. Hebt u al getekend? Ik heb zelf nog niet getekend voor deze actie. Het v klinkt een beetje als een gearrangeerd huwelijk... maar ik denk dat we en bergenair niet echt van elkaar houden... dat ze heel blij zijn dat het sinds kort ook in New York mogelijk is om met elkaar in het huwelijk ja. te vreden. Vindt u het een goede actie? Het is natuurlijk een beetje ludiek allemaal. Ik vind het ludieke actie. Ik vind het een hele leuke actie. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat televisieprogramma's... net als schoolboeken een goede afspiegeling van de werkelijkheid uh, geven. En Sesamstraat heeft een hele mooie traditie... in juist het, uh, het weerspiegelen van de diversiteit in de samenleving. Maar er zit volgens mij nu geen homo in. Ik heb zelf in Sesamstraat tot nu toe nog geen homoseksuele of lesbische karakter gezien. Nee, nee dus Dus het die... zou mooi zijn als dat erin voorkwam. Ik denk dat veel kinderen die er naar kijken... Hebben zelf twee vaders of twee moeders, of hebben vriendjes met twee vaders of moeders, of een homoseksuele of lesbische onderwijzeres. Het zou mooi zijn als ze we dat weer spiegel zien, ook in het programma waar ze naar kijken. Ja, welk karakter zou het wat u betreft mogen zijn? Ik heb daar niet zo heel erg veel uh, oordeel over, geloof ik. Ja. Pino zou ook een hele mooie zijn. <laughs> ja. Uh, ja, die is blauw. Ja, nee, goed. Uh, uh, no, maar nog even die Bert en Uring. Stel dan dat dit, dat dit doorgaat. Uh, zou dat een goed signaal zijn? Ik denk dat er heel mooi signaal zou zijn als in een programma uh, waar, waar twee karakters van elkaar houden, dat ze daar openlijk vooruit kunnen komen en dat ze daar ook uh, met een huwelijk een, een uh, uh, klap kunnen geven. Ja. Hoe is het in, het in het algemeen gesteld eigenlijk met homo's en lesbo's, uh, bijvoorbeeld in Nederlandse tv-programma's? Nou, we hebben recent nog, is er in goede tijden, slechte tijden een scène geweest waarin twee jongens die verliefd op elkaar zijn, elkaar ook zoenden. Uh, dat zat er natuurlijk al een aantal afleveringen aan te komen. De reacties erop zijn natuurlijk goede reacties geweest, maar er zijn ook hele heftige negatieve reacties geweest. Dus je ziet eruit dat dat nog steeds uh, toch best controversieel kan zijn. En juist daaruit blijkt hoe ontzettend belangrijk het is dat programma's dat, dat doen en die diversiteit laten zien. Ja, maar u gaat nog niet zo ver om hier in de Nederlandse Seesomstraat ook te uh, proberen die Bert en Ernie met elkaar te laten trouwen. Ik vind het een hele leuke en ludieke actie, maar wij zullen het in Nederland niet herhalen. Nee, dank u wel voor het Geen commentaar. Koen van Dijk, directeur van COC Nederland. Schaatsfans zitten goed bij de NOS de komende winters. De Europese en wereldkampioenschappen blijven de komende vier jaar exclusief te zien en te horen bij de NOS. De Europese publieke omroepen en de internationale schaatsunie hebben daarover een overeenkomst gesloten. Het nieuwe contract geldt voor het uitzenden van de belangrijkste schaatstoernooien... via televisie, radio, internet en mobiel. Begin vorig jaar sloot de NOS al een overeenkomst met de KNSB... voor alle nationale kampioenschappen. Rob Stenders is toegevoegd aan het rijtje presentatoren van Radio 6, Soul Jazz. Vanaf september kruipt hij daar op woensdagavonden achter de microfoon. Ondertussen is er minder goed nieuws voor zijn eigen internetzender Kix Radio... Het station haalt zijn inkomsten uit advertenties... en andere commerciële activiteiten, maar die blijven te laag. Stenders heeft nog meegedaan aan de veiling van FM-frequenties... maar ook dat bleek veel te duur. En om te overleven moet er heel snel nu een partner komen... anders redt het station het niet, zegt Rob Stenders in de VARA-gids. U heeft zo ongetwijfeld wel eens voorbij zien komen... de radiospotjes van Wakker Dier... waarin de organisatie uh, zich verzet tegen goedkoop vlees in supermarkten. Vanaf vandaag breidt de actie zich uit naar de tv... We kunnen hem natuurlijk niet laten zien, maar uh, we luisteren nu even naar de beelden. Een gewone kip in Nederland loopt nooit buiten, maar zit in een dichte schuur. Met duizenden anderen. En wordt maar zes weken oud. Zij betaalt de prijs. Voor het goedkope vlees in uw supermarkt. Doe er niet aan mee. Koop geen kiloknallers. Aan de telefoon Hanneke van Ormond van Wakker Dier, goedemiddag. Goeiemiddag. Uh, vandaag om zes over elf was de spot voor het eerst te zien, al reacties gekregen. Ja, en vooral op Twitter en Facebook heel veel positieve reacties. En mensen die ons dus veel succes wensen en denken dat, uh, dat de spot veel zal gaan doen. Die radiospotjes zijn heel bekend, ook erg herkenbaar. Waarom nu naar de tv? Ja, met de tv kan je toch meer emotie overbrengen. Je kan ook echt laten zien hoe een kip dan heeft geleefd. En als je dat ziet als kijker, dat zo'n kip met 30.000 in een stal zit... Uh, dat, ja, dat geeft toch... Ja, dat doet toch veel meer met je dan je dat alleen in woorden op de radio hoort. Nou heeft Wakker Dier natuurlijk niet een enorm budget. Uh, TV-reclame is duur. Kunnen jullie wel op tegen de reclame van al die kiloknallen supermarkten? Nou ja, dat, dat wordt moeilijk, hè, want uh, uh, wij hebben natuurlijk lang niet zo'n groot budget als bijvoorbeeld de 2000. Maar uh, uh, we hebben wel de enorm veel steun van donateurs van deze kiloknallencampagne. En die, uh, die, die, dat helpt ons echt, waardoor we dit nu ook voor het eerst kunnen doen. En dan hoop ik de komende jaren nog veel meer kunnen doen. Opmerkelijk is toch dat die spot is opgenomen bij een industrieboer. Die had daar blijkbaar geen bezwaar tegen. Nee, nee, die zei van ik heb niks te verbergen, kom maar uh, kijken. En sowieso, boeren houden ook niet van de kiloknalleren. Zij staan er, er echt een beetje met de rug tegen de muur. Want ze moeten voor zulke lage prijzen, moeten zij produceren. Een boer krijgt maar 1,50 euro voor een hele kip. En heeft een kip zes weken voor geleefd, heeft die moeder voor geleefd, is het ijver uitgebroed. Ja, dan kan je nagaan dat ze geen geld meer hebben om iets extra's te doen of... Uh, veel voor, de, voor het welzijn van de kippen te doen. Ja. Um, gaan we die spotjes nog tegenkomen rond bepaalde programma's? Ik stel me zo voor een voetbalwedstrijd. In de pauze gaan mensen toch even een paar kipkluifjes opwarmen. Nou, we hopen ze wel ook rondom de kiloknaller reclames te doen. En uh, bijvoorbeeld het uh, RTL4-programma wat uh, over barbecue, dat is uh, wat ons enorm ergert. Maar of dat precies is gelukt, dat uh, weet ik niet. Goed, nou, we gaan dat allemaal zien uh, de komende tijd. Ze kunnen voorbij komen de spotjes van wakkerdieren. Dus Hanneke van Ormond, dank je wel. Ja, Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles, blokken. het mediaarchief. Terwijl in Londen de ergste rellen inmiddels achter de rug lijken te zijn, gaan we terug naar 11 augustus 1965. Want vandaag is het precies 46 jaar geleden dat in Watts, een arme wijk van Los Angeles, rassenrellen begonnen. Een onbetekend incident met de politie... was aanleiding voor een uitbarsting van geweld tussen zwarte en blanke... die de stad zes dagen teisterde. We hebben over deze rellen in Watts een fragment gevonden... van het Journaal met het voor die tijd typerende taalgebruik. Donkere rookwolken stijgen op uit de negerwijk Watts in Los Angeles. Ze zijn de reeds van verre zichtbare tekenen van de onlusten... die in dit armoedige deel van de overige welvarende miljoenenstad... dagen achtereen hebben gewoed. En die ontstonden... ...nadat een blanke politieagent een jonge neger had gearresteerd die onder invloed een auto bestuurde. Opgekropte haat jegens het gezag dat door de politie gesymboliseerd wordt... ontlade zich in een wilde razernij waarin honderden winkels geplunderd en in brand gestoken werden. Tijdens vuurgevechten met de politie werden 34 mensen gedood en ongeveer 800 gewond. 2600 negers werden gearresteerd. Bij een rit per auto door de wijk leek het alsof ze door een bombardement was getroffen. Volgens een opgave van de politie hebben er meer dan duizend branden gewoed. De schade aan vernielde eigendommen wordt op 200 miljoen gulden geschat. Het door president Johnson onthutsend genoemde oproer, dat tragisch genoeg juist begon in de week waarin de wet op de burgerrechten werd getekend, heeft in brede kringen van de Amerikaanse samenleving het besef doen ontwaken dat er meer nodig is dan de verlening van stemrecht om de grote massa van de negerbevolking uit haar isolement en armoede op te heffen. De Watts Riots, zoals de rellen de geschiedenisboekjes zijn ingegaan... waren de heftigste rellen daar. Tot in 1992 in Los Angeles opnieuw een grote opstand uitbrak. Dit keer omdat vier politieagenten werden vrijgesproken... van de mishandeling van de zwarte taxichauffeur Rodney King. Vaak wordt gezegd dat ook deze rellen zijn terug te voeren op de Watts Riots... omdat toen de verslechtering in de verhouding tussen zwart en blank is begonnen. Lunch met Jurgen van den Berg. U hoorde het net al even in het nieuws, de helft van de mensen in de bijstand zou voor een gedeelte of zelfs volledig aan het werk kunnen. Dat zegt de staatssecretaris De Krom. Hij wil dat gemeenten harder optreden tegen mensen die niet aan het werk willen. Zo wordt volgens de staatssecretaris voorkomen dat een steeds kleinere groep werknemers de premies voor de uitkeringstrekkers moet ophoesten. Jan van Oers, goedemiddag. Dag. U bent arbeidseconoom aan de Universiteit van Tilburg. Laten we even beginnen met de bijstandstrekkers. Is het niet van alle tijden dat er mensen in de bijstand zitten die aan het werk kunnen? Ja, dat is van alle tijden. En het is ook uh, niet zo dat het uh, aantal mensen naar bijstand dat, dat vast zit. Er zit toch nog redelijk wat doorstroming in. Dat is toch eigenlijk ook de, ook de bedoeling? Want niemand wil toch in die bijstand zitten, lijkt me. Nee. Nou, of niemand dat wil, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, een groot deel van de mensen naar bijstand die, zou ook liever aan de, aan de slag gaan. Ja. Is het goed dat er nu harde maatregelen worden getroffen? Ja, het wordt een beetje. ...gebracht als harde maatregelen... ...maar dit is al, al sinds 2004 bij de invoering van de wetwerk en bijstand... ...dat het, het, het, het, het, het ontvangen van een bijstandsuitkering niet zonder meer uh, kan. Dus uh, wordt goed gekeken of mensen wel op zoek gaan naar een baan. Uh, ja, mensen worden eerst gewezen op hun plichten in plaats van op hun rechten. En uh, mensen worden ook wel in de gaten gehouden of ze hun best doen om naar een baan... Te gaan. Dus u eigenlijk, eigenlijk zijn die regels al heel streng? De regels zijn al behoorlijk streng, ja. Dus iemand die nu in de bijstand zit, die hoort daar ook echt thuis? Ja, dat, is, dat vind ik altijd een moeilijk te beantwoorden, vraag, want je kunt het ook altijd wel... Er zullen altijd wel mensen zijn die, die ten onrecht een bijstandsuitkering ontvangen, maar hoe groot dat percentage durf ik niet te zeggen. Er werd een getal genoemd van 50%. Ja. Ik heb net zitten kijken naar wat, wat cijfers over mensen die, die, die op dit moment in de bijstand zitten. Daarvan zitten uh, zit er zo'n 90.000 van de 320.000... die zitten daar korter dan een jaar in. En dat wil zeggen dat ze een jaar, een jaar geleden nog niet in die bijstand zaten. Als je kijkt naar hoeveel mensen in die bijstand zitten... dus zeg maar, 320.000... dan was dat een jaar geleden ook al zo. Dus er zijn niet meer mensen in de bijstand gekomen. Nee. En er is een behoorlijke doorstroming. Er dus zijn 90.000 erbij gekomen. zijn, Dat betekent dat er ook 90.000... Uh, de bijstand verlaten hebben. Ja. Nou zegt staatssecretaris De Krom... Uh, we moeten dit nu aanpakken, zegt hij... want anders is er in 2040 een tekort van 1 miljoen mensen... op de arbeidsmarkt. Ja, ja dat vind ik altijd zo'n zo zo vreemd verhaal... of er 1 miljoen uh, tekort zou kunnen zijn. Kijk, als je, als je kijkt naar uh, hoe, de, hoe de arbeidsmarkt functioneert... dan, uh, ja, dan is dat niet, uh, niet optimaal. Maar het is, wel, het is nog steeds een markt. Ja, dus als er... Uh, Tekort uh, voordreigen te doen, en ja, dan gaan gewoon uh, dan gaan de lonen omhoog linksom of rechtsom. Of de of de vakbonden die hebben hogere looneisen. Of werkgevers die betalen vanzelf hun werknemers meer. En als, als een werkgever ziet dat zijn werknemer uh, gaat vertrekken en die, en die werknemer is kostbaar voor, uh, voor die werkgever, dan zal er een, uh, een ja. hoger loon worden geboden. Net als in de jaren 60. Ja. Dus u denkt dat er geen tekort aan werknemers ontstaat, dan al zeker niet een miljoen. Lijkt mij uh, vrijwel uh, uh, vrij onmogelijk. Ja, en u had het over betere salarissen. Dat stimuleert mensen natuurlijk ook om uit die bijstand te blijven. Om, om dan gewoon te gaan werken, want dan loont het ook natuurlijk. Ja, dus, dus de arbeidsmarkt. Die, uh, ik verwacht wel dat, dat dat soort effecten zich zo voor gaan doen. Dat, dat die voorspelling dat er 1 miljoen tekort is aan, uh, aan, aan, aan werknemers. over weet ik hoeveel jaar. Die, die, die voorspelling die vloeit voort uit het doortrekken van uh, van ontwikkelingen uh, in, in, uh, ja, die je zo ziet aankomen. De, de bevolkingssamenstelling die verandert. Dus er komen minder mensen naar de arbeidsmarkt. Maar ja, als er, als er een tekort ontstaat, dan, uh, ja, dan krijg je allerlei mechanismen en, en verhogingen van, van de lonen, maak het aantrekkelijker voor, uh, voor mensen om baan te aanvaarden. Ook om, ja, de werkgevers die zullen daar ook uh, op inspelen met. Uh, het, het leuker maken van, uh, van het hebben van werk. Ja. Meneer van de hoe zou u de, uh, de uitspraken van de Krom willen betitelen? Ja, politiek. <laughs> ja. Ja. Nou, dat is het zeker. Ja. Ja. Nou, ja, kijk, een politicus, als hij iets wil bereiken, dan moet hij altijd enigszins overdrijven. En ik denk dat hij dat, dat in dit geval gedaan heeft. Ja. En goed. Laat, laat onverlet dat, er, dat het verstandig is om mensen achter de broek aan te zitten. Maar u zegt dat het gebeurt eigenlijk nu ook al. De regels zijn wat dat betreft streng genoeg. Ja, de regels zijn streng genoeg. Ja, uh, ja, ik, uh, ja. ja politiek. Ik vind het een mooie conclusie. Dank u wel daarvoor. Jan van Oers, arbeidseconoom aan de Universiteit van Tilburg. Zometeen ons Mediaforum. Speciale gast vandaag is Ron Boshart, programma maken bij de Tros. En Marianne Zwageman is er ook. En daar gaan we dus zometeen uitgebreid mee spreken. Nu eerst de tijd voor Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het Britse parlement aan het debat over de rellen. De Londense politie doet op dit moment ook invallen om relschoppers op te pakken. De afgelopen dagen zijn vanwege die rellen al ongeveer 900 verdachten opgepakt. De politie van de Spaanse badplaats Lorette de Mar gaat harder optreden... tegen rellende jongeren die s'nachts na het uitgaan ruzie zoeken met de politie. Volgens de politie zijn er elke zomer in eh, Loret rellen. Maar is de overlast dit jaar erger? Israël gaat in Oost-Jeruzalem 1600 huizen bouwen voor Joodse kolonisten. De minister van Binnenlandse Zaken heeft dat plan goedgekeurd... en verwacht wordt dat de komende dagen ook wordt ingestemd... met de bouw van nog eens 2700 huizen. En in Emmeloord hebben dieven het daklood gestolen van minstens drie scholen. En daardoor zijn die daken gaan lekken en is er waterschade in de lokalen. Dus is opmerkelijk, zegt de politie. Meestal kiezen dieven voor koper, omdat dat veel meer oplevert. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vooral in de zuidelijke helft van het land is het nu zonnig. En in Limburg is de temperatuur opgelopen naar 22 graden. In het noorden, daar is het bewolkt. Valt af en toe wat regen in, is het slechts 16 graden. Nou, ook vanmiddag blijft het noorden gevoelig voor wat regen. Het is daar dus ook bewolkt. In het zuiden, daar is het overwegend droog met flink wat zon. Wel neemt later vanmiddag in het hele land de kans op een enkele bui toe. Nou, het wordt uiteindelijk 18 graden op de wadden tot 22 à 23 graden in het zuiden. En er staat vandaag een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Nou, aan de westkust is de wind af en toe krachtig tot hard, zo'n windkracht 7. Morgen vrijdag, dan is het bewolkt, vallen er vooral in de middag een aantal buien. En het wordt zo'n 19 tot 22 graden. Ook het weekend verloopt wisselvallig met vooral op zondag stevige buien. ANWB Verkeersinformatie, files op de A1 Hengelo richting Duitsland... voor de grenzenvergang met Duitsland 2 kilometer. Na een ongeluk met een vrachtauto is dat, de rechte rijstrook is daar dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar, richting Alkmaar bij Velse 3... richting Amstelveen 3 kilometer voor knooppunt Rotterpolderplein. Op de A27 Breda-Gorkum voor Werkendam 2 kilometer. Op de A50 Arnhem-Os voor knooppunt Ewijk 4. En op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij knooppunt e 5 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Marian Zwageman, algemeen directeur en mede-eigenaar... van een communicatiebureau, mede-oprichter ook van Poont. Welkom. Dankjewel. En uh, Ron Boshart is onze speciale gast vandaag. We doen dat in deze zomer vaker. Hè? Mensen die uh, de afgelopen zomer op een of andere manier... toch wat uh, een bijzondere rol hebben gespeeld... die uh, vragen we dan om uh, langs te komen. Het uh, programma maken bij de Tros. Uh, Ron, welkom. Leuk dat je er bent. Uh, laten we even beginnen met, met wat dat feit ook alweer was. Dan hebben we dat gewoon gehad. Hebben we dat maar gehad. De VARA-gids, satirische juriek... beelden jou af daar in een uniform van Mladic en daar nee. was jij niet blij mee. Nee. Leg nog eens één keer uit waarom ook alweer. Nou, het was de... de, de... De Tros belde mij uh, met, het, met de vraag of ik een, een interview had gegeven aan de vadergids. Uh, ik zei, nee, dat heb ik volgens mij niet. Toen las hij het voor. Toen zei ik, ben ik dat wel? Oh. Het, het kan toch niet voor, ik kan me niet voorstellen dat ik... Uh... Dus weet, je, weet je wat ik doe? Ik stuur het je even op en bel me dan even terug. En toen zag ik het artikel met mijn naam erbij. Uh, met mijn handtekening. En, en een foto van mij. Waarvan ik niet goed kon zien of dat nou gefotoshopt was of niet. En, en toen dacht ik ja... Maar jij ging in je, je herinnering terug. Want nu uh, heb ik zo'n uniform aan ja, maar ik, maar ja dat, is, dat is heel gek. Je, je, ziet, je ziet het en je denkt. Nou, maar dit ben ik, hier heb ik helemaal niets mee te maken. <lacht> het was ook, ik kende Lucky TV alleen maar van, van de wereld draait door. Ja. En niet van, van de vaardig iets. Omdat ik de vaardig iets niet lees. Dus ik dacht wat is hier aan de hand. En nou, ik vond het... Ja, ik vond het gewoon niet, niet chic. Um, ook omdat het uh, om, om ladies ging. Ging er dan nou op een andere persoon, als uh, Major Bosworth of wat dan ook, dan kan ik me daar nog, nog smaken. om lachen zoals bij uh, geen stijl we gedaan. Hebben, hebben. Het hebt ook een uniform. Aan, ja. ja, ook een uniform, uh, Major. Maar dit vond ik gewoon te ver gaan. Dus um, ja, we, hebben, we zijn. Uh, uh, bij de rechtszaak beland. En uiteindelijk heeft de rechter me gelijk gegeven. En dat vond ik, vond ik genoeg eigenlijk, ja. weet je wel. Maar even nog dat moment dat je besluit om daar inderdaad echt een zaak van te maken. Want ja. jij loopt lang genoeg mee om te weten dat dat dan juist extra gedoe oplevert. Natuurlijk. Dat iedereen ja. gaat zich er dan mee bemoeien. Of? Ja, dat kan zo zijn. Maar ik, het, het is zo dat ik denk dat er heel veel mensen de vaargids niet kennen. Uh, met, uh, met de tegenwoordige tijd van internet en alles. Je ziet alles terug. Ik had geen zin om mezelf uh, continu te moeten verdedigen dat ik dat niet ben. En uh, nou dan maar dit, weet je wel. Het was vooral mijn zoon die zei, uh, wat moet ik tegen mijn vrienden zeggen... die mij vragen waarom jij hier aan, aan meegewerkt. Toen zei ik, ja, maar ik heb hier niet aan meegewerkt. Toen zei hij, ja, dat weet ik, dat weet jij, maar... Dat weten bij vrienden ja. niet. En toen jij het zag, dacht jij. Uh, jij kent dat Lucky TV inderdaad van tv. Dat mm. is natuurlijk met een, met een, ja, een knipoog. Laten we zeggen, jij bent de goedheid in, in hoogste eigen persoon. Mm. Die Mladis is de slechtheid in eigen persoon. Dat is natuurlijk de grap die erachter zit. Ik kon er niet om lachen. En ik zie de grap ook niet. En ik vond dat ze, als ze dat, uh, uh, als ze dat als ze een grap hadden bedoeld, hadden ze het misschien anders moeten doen. Maar niet zoals ze het nu hadden gedaan. Dat je, uh, waarbij de foto, het artikel en mijn handtekening... Ja, je kunt niet zien dat het om een grap gaat. Hadden ze me getekend? of had het, Dan had ik er nog, nog anders over nagedacht misschien. Maar het, het, is, het, was zo, uh, het was zo confronterend. En ik dacht, ja, ik krijg hier gewoon last mee. En uh, ik wil hier gewoon niet, niet uh, mee geassocieerd worden. Nee. Marian, wat vind jij ervan? Nou, Rol heeft al gezegd, het was vooral gewoon niet leuk... En, en dan, dan sla je de plank helemaal mis. Ik denk dat geen stijl daarna ietsje leuker deed. Daar heb je volgens mij ook geen stappen tegen ondernomen, nee. toch? Dus uh, het moet natuurlijk gewoon wel leuk zijn. Dat was het gewoon niet. Ja. Uh, dat vond jij zelfs dus. Ja, ja, zelfs ik vond ja, het niet klopt. leuk. Ik heb toch heel veel humor. Ja. Ja. Ik ook, hoor. Ja. Um, nee, want je, je, het blijft natuurlijk altijd een moeilijk punt. Hè? Want dat hebben we hier wel vaker besproken. Ik bedoel, los even van deze kwestie. Maar je hebt uh, cartoons. Nou, ja, de een vindt het wel leuk, de ander vindt het niet. Uh, ja, maar dan is het een cartoon. Weet je wel. Dan kan ik me nog voorstellen dat je denkt... van, nou ja, goed, uh, dat is getekend, het is niet echt. Ik kon hier niet eens zien dat het niet echt was. Je, je zou kunnen zeggen, denken dat ik dat interview had gegeven... Je, je zou kunnen zeggen, het is zijn handtekening. Je zou kunnen ook zeggen, het, hij staat er in een uniform. Ja, ik vond het alle drie uh, aard smakeloos. En um, ja, het kon niet zo. Dus ja. ik dacht. Ja, maar ik bedoel, dat gebeurt vaker natuurlijk: satire, persiflage. Jouw broer doet het, hè? Absoluut. Daar zullen ook mensen af en toe niet blij mee zijn. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat als je uh, als callo uh, Erik van Lambaard persifleert. dat je niet ziet dat het niet Erik van Lambaard is. Ik zie duidelijk dat, het, dat hij iemand mm. persifleert. En bij dit stuk was het gewoon. Absoluut niet uh, de spraak van. Ja, is altijd een moeilijk punt, hè, Marianne. Wat is, wat is leuk, wat is niet leuk? Uh, veel mensen vinden dingen heel erg leuk. Uh, anderen totaal niet. Ja, maar dit was volgens mij niet zozeer een kwestie van smaak. Ik bedoel, als het gewoon, als het gewoon niet goed wordt uitgevoerd... dan is satire dus... Uh, ja, dan dus slaat de plank helemaal mis. Ik denk als het gewoon echt met heel veel humor was gedaan... Ja, dat iedereen, inderdaad, als jij zelf al twijfelt... hebben. wanneer ja. ik dat interview gegeven... zelf al denkt van, is nou waar, we die naar <laughs> Ja, dan, dan, dan, dan is het ja. dus gewoon mislukt. Dus ja. ik hoop dat het een stagiair was die ze ontslagen hebben of zo. Ja. Dat ze ja. hun leven gaan beteren. Ja. Uh, overigens stond van de week in de vadergids... Stond, ik weet niet of je die rubriek daarna nog gevolgd hebt... maar er stond nu een, een, een soort verklaring in dat ze met hem stoppen. Maar ik denk dat oh. dat ook weer met een knipoog is, is, hoor. <laughs> <laughs> ik weet niet of het echt is, namelijk. Dat zouden we nog eens even uit moeten zoeken, ja, maar moet het ik zag het staan. Stond er een, een tekst uh, dat ze, nou ja vanwege allerlei gedoe stoppen met uh, oh. Sander van de Pavert, heet hij, die, die het maakt. Ja. Okay. Maar uh, nogmaals, het kan best zijn dat, dat we daarmee ook het weer op het niet verbaasd worden, zelf geweest. Even naar jouw werk. Uh, ja. Want toevallig viel ik er zaterdag in, te landen ja. in de lucht. En het is er gewoon nog altijd, al 30 jaar. Uh, nou, met een 49 jaar. Uh, 40 jaar bijna. 40, 40 jaar ook. Ja, bijna 40 jaar. Ja. Zolang doe jij Volk het nog jaar. niet. Want nee, er zijn nee, allerlei ja. illustere voorgangers ja. geweest. Is dat een leuk programma om te doen? Uh, ja, ik vind het leuk om te doen. Je, je ziet heel veel mensen die uh, met hart en ziel aan een, aan een, aan een karretje hebben uh, gewerkt. En uh, um, ja, dit willen, willen gaan doen. Dus ik, het, is, het, is, het, is een, het is een erg leuk programma om te maken in ieder geval, ja. Jij ja. Ja. Uh, ja, zit te lachen? Nou ja, je zegt met zoveel nadruk doen en maken. Ik is het ook leuk om naar te kijken dan. Je uh, het lijkt bijna alsof je er onderscheid uh, tussen maakt. Maar misschien ben je zelf geen doelgroep voor het programma. Dat kan natuurlijk. Dat zou kunnen. Nou, ik, uh, ik keek er vroeger wel naar. En ik, wat, ik, wat ik goed vind dit programma is... Uh, het is een soort programma. weet je wel. Je kunt even de keuken... Om een mocht je kaas aan te snijden en dan kom je terug... en je valt er weer in, het is prima zo. En wat, we, wat we merken is dat heel veel kinderen het heel erg leuk vinden... en dat heel veel uh, Nederlanders het leuk vinden om elkaar mee te doen. Nou, dat is heel grappig, hè. die mensen die enorme huisvleit... Ja. daar uh, tentoonspreiden spreiden, ongelooflijk hebben zitten bouwen. Ja, en, bouwen en... Ja, en of, het, of het voor de kijker leuk is of het niet... Kijkt, het, het, als het al, al bijna 40 jaar op de televisie is... dan denk ik, dat, dat moet wel erg, of moet het wel leuk zijn, ja. denk ik. Dat kan niet anders. Het, het dreigt te verdwijnen, uh, nu, ja. ik geloof komend weekend de laatste van dit seizoen, ja. hè? En uh, gaat het daarna nog voor? Dat hoop ik, maar ja... Dat dat, dat, dat weet je nooit. Uh, voor de zomerprogrammering heeft een omroep altijd minder geld. Dus uh, het legt er maar een beetje aan. We hebben vorig jaar met, uh, met, met de Belgen samen gedaan. En dan kun je de kosten een beetje delen. Dus, uh, en of we nu weer een sponsor kunnen vinden, hebben ja, we geen idee. gaat ja. wel uh, in de kinderprogramma's is ja. aangekondigd. Ook een soort statement was dat. Hè? Ja. Uh, jij maakt ook kinderprogramma's met ja. de tros. Ja. Gaat dat consequenties hebben? Dat, dat weet ik niet. Ik hoop het niet. Ik vind het, zou het wel heel erg vinden. Maar uh, we, we, ze, ze willen heel veel uren schrappen van kindertelevisie. En uh, ja, ik weet het er niet van. Maar ik geloof dat de, de, de Commissariaat van de, van de ja. Media. Uh, heel veel regels heeft opgesteld. die vrij onduidelijk zijn. Wat je dan wel mag, wat je niet zeg, mag. Zegt de tros, hè? de Commissariaat <laughs> ja, zegt. Die regels zijn heel duidelijk. Nou, maar... ik maak het zelf ook wel eens mee. Ik bedoel, uh, ik maak een sportprogramma. En uh, ik weet soms niet wanneer ik een sporter wel in beeld mag hebben en niet. Want een sporter heeft altijd een, een, een, een, ja, een logo of een ja. idee. In beeld, dan nou mag je bij een sportprogramma mag het wel, bij een kinderprogramma mag het niet. Maar ik maak een kinderprogramma, dus weet je niet zo goed wanneer je het dan wel doen mag en wanneer niet mag. Nee. Dus het is, het is niet, ik vind die regels vrij onduidelijk. Ja. Ik zeggen. Maar goed, voorlopig weet je nog niet of sep of Sports nee. zo weet dat of dat doorgaat. Nou, sep Sports uh, schijnt gewoon wel door te gaan, want daar hangt verder niks aan. Maar uh, met programma's als. Uh, de Efteling van de, de, mm. de boom en de, en de Biba Boerderij, dat ze mij, ja, geloof ik ja. 100. Daar ging het ook om. Ja. Um, nou, gisteren nieuwtje, trouwens ook nog, als het over de tros gaat, dat is ook de Songfestival omroepen. John de Mol gaat het Songfestival uh, produceren nu. Ja, nou dat is natuurlijk een uitstekend idee. Want uh, die, die weet als een van de weinigen heel goed het Hollandse gevoel neer te zetten. Maar misschien mag, mag ik nog iets over die kinderprogramma's ja, ja. zeggen. Want ik, ik heb hier al vaker een tirade gehouden tegen de publieke omroep. En het schrappen van die kinderprogrammering door de Tros is dus het zoveelste bewijs. Ze hebben zich al die jaren als een commerciële omroep opgesteld. En nu grijpt het commissariaat van de media in. Eindelijk is een keer. En wat doen ze vervolgens? Ze schrappen 80% van de programmering. Wat ze zouden moeten doen, is dus een tegenwicht gaan bieden... aan al die shit die er op commerciële omroepen te vinden is voor kinderen. Er worden geen goede kinderprogramma's gemaakt uh, in Nederland. Het is allemaal hyper-de-hyper-ADHD-tv. En we, we creëren een, een hele generatie van ADHD-kinderen. Um, en juist de publieke omroep zou daar eens dus iets tegenover moeten zetten. En programma's maken die ook voor kinderen... Die die het glas uh, half leeg vinden, want die, die hebben we in Nederland namelijk ook nodig. Niet we hebben niet alleen maar ADHD, hyper de hyper uh, veel roze snoepjes eet kinderen nodig. Maar welke, maar, gewoon, die, maar welke programma's zijn dat dan? Bedoel je nou, alle, programma, alle programma's op in ieder geval op de, op de, op de, op de commerciële uh, kinderomroepen die, uh, ah, die dat, staan staan op zich wat hij maakt is hartstikke leuk? Ja, nou, dat, dat heb ik te weinig gezien, maar ik heb me net wel helemaal uit laten leggen hoe het, uh, hoe het werkt. Ik ga ook een keer aan meedoen, want ik mag één keer. Uh, <laughs> mogen we de leeftijdsgrenzen, ja. die rekken rekker even opzetten? ik kan leren wielrennen in dat programma. Yes. Uh, maar dat, dat lijkt mij een mooi voorbeeld. En ik zou, dat, ik zou willen dat de tros uh, juist op de vingers werd getikt door het commissariaat mm. van de media, met je moet juist meer programma's maar maken, maar pro die, niet die gesponsorde rommel. Maar ik heb zelf geen kinderen, maar is het probleem hier niet dat, uh, bijvoorbeeld de VPRO, staat staat onbekend dat hij toch wel heel uh, bijzondere kinderprogramma's heeft gemaakt, ook veel geprezen vaak, maar de kinderen willen daar niet naar kijken. Die kijken toch liever naar Ketnet met al dat schieten en, en, en wat jij dan noemt uh, roze Ja, maar dan knoetjes. moeten dus die ouders ingrijpen, maar goed, ik heb ook geen kinderen, dus ik weet niet hoe makkelijk dat is, maar dat ja. moet in ieder nou, geval <laughs> niet lijkt me is Gewoon niet. opvoeden, dat is toch gewoon een werkwoord kan je uitvoeren. Maar is dat ook jouw ervaring, Carlo? Of Carlo, zeg je dan? Ik heb twee kinderen, maar ik heb een, ik heb een, een, een zoon en een dochter. En uh, ja, weet je, uh, ik, ik wil graag dat ze kijken naar wat ze leuk vinden. En uh, ja, ze zitten al heel vaak bij Nickelonie en en en uh, ja. kijk, natuurlijk. En, uh, en ik hoop, ik hoop ook dat ze wat minder de tros kijken of naar uh, de, de KRO kinderprogramma's. Ik bedoel dat heel graag, maar ja. Ik geloof dat het, dat het vooral het probleem is dat, dat uh, het commissaris van Media... gewoon volgens mij uh, heel erg slecht in, het, in, die richt, in die richtlijnen is. Als je wat duidelijker bent wat je moet doen... Moet je daar aan, aan houden. En, uh, ja, maar en, het zijn geen richtlijnen waar de tros zich aan wil houden. Want de tros is natuurlijk een van de omroepen die al jarenlang een meester is in het uh, omzeilen van alle regels. en zich op profileren en opstellen als een commerciële omroep. Stap er dan ook gewoon eens een keer uit. Ga dan gewoon lekker commercieel. Maar niet zo een beetje half. En met name bij die kinderprogrammering. Ja, maar als en, ik de kruid al binnenloop, zie ik ook. Beth en Ernie, uh, uh, doe do Shell en uh, begrijp je. Ik bedoel. Uh, ja. dus dat, ik geloof niet eens dat het. wat betreft de tros zoiets is. Maar. Ja, ik, ik, ik, volgens mij... Ik, ik weet nog wel dat wij met Kwaoude begonnen. En toen was Kwaoude lang niet zo uh, b, uh, groot als het nu is. Nee. En dat er dan alleen de koekjes en, en andere dingen van zijn. Door het succes ja. denken ze van we kunnen daar allerlei slaatjes aan. Nou ja, dat, dat, dat doet Studio 100 natuurlijk. Ja. Laten we even nog over een paar andere dingen hebben. Uh, Noorwegen bijvoorbeeld. Uh, gisteren werd in het nos aandacht besteed aan de kritiek... die de Noorse politie nu krijgt. Uh, bijna drie weken zijn we verder... En de Noorse media worden toch wat kritischer aan berichten... over de fouten die de politie heeft gemaakt. Met als uh, hoogtepunt eigenlijk wel... of eigenlijk dieptepunt zou je kunnen zeggen... dat ze heel lang nodig hebben gehad om op dat eiland te komen. Ja. Uh, hoe volg jij dat? Nou, wat ik vooral wel, uh, wel mooi hier aan vind is... Uh, ik ben voor mijn werk in het verleden regelmatig in Noorwegen geweest... en heb nog wel wat Noorse kennis en zo. En Noorwegen is ook het enige land waar ik naartoe zou willen emigreren... want ik vind het een bolwerk van warmte en beschaving. En uh, je ziet ook dat ze nu uh, op die manier reageren. En niet zoals wij eigenlijk al wel meteen in Nederland in de media deden... waarschijnlijk in andere buitenlandse media ook meteen met vingers wijzen... waren zij eerst bezig met de schok uh, verwerken... en elkaar opvangen en ondersteunen. En dat vond ik heel mooi om te zien. En natuurlijk moeten nu... Zo langzaam, want wel een keer duidelijk worden, joh, wat kunnen we hiervan leren, wat is er fout gegaan? En dat de media nu wat kritischer daarop zijn, is natuurlijk wel goed. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien dat het ook anders kan, in plaats van meteen mm. wijzen en, en iedereen op zijn fouten wijzen. Ik bedoel, dat gedoe wat we hier hadden met, met, met, met Rutte, die dan even een weekendje op, op Dance Valley is, joh, daar zitten we een week later nog over te emmeren. Nog, we hebben straks uh, stellingen, mag over. Mag het gewoon wat minder zuur, en dat dan uit mijn mond, ik weet dat misschien raak Link, maar ik vind een verademing om te kijken hoe ze ja. dat hoe in Noorwegen doen. Ron, ervaar je dat ook zo? Dat, dat we in Nederland wel heel snel klaar met ons oordeel staan en, uh, en misschien eerst af en toe dat tien moeten tellen? Ja, volgens mij wel. Volgens mij willen wij gelijk uh, de, de, de, onze schuld en onze vingerafdruk uh, uh, die hebben gedaan. En, uh, maar ik vind ook aan de andere kant wel dat als je uh, nu, het, nu het even uh, een, een Even gedaard is om te zeggen dat je ook wel even ziet wat er gebeurd is. En, en, en, ik bedoel, als ik vanmorgen lees dat de politie inderdaad omgereden uh, um, heeft. Uh, uh, voordat ze op het eiland waren. En de boot deed het niet. En de, zo, de boot deed ja. het niet. Ik, ja, maar het zou je, je kind maar zijn die daar uh, op het eiland heeft. Uh, dus dat is wel, ik denk van ja, ik, ik zou wel het onderste steen boven willen. Ja, en er komen trouwens steeds meer details naar voren uit, die 1500 pagina's, iedereen flooit dat door. We kwamen ineens een kroeg in, in Utrecht, waar ik ook wel eens ja. geweest ben. Ja. Stond oh, er stond ineens ook oh. tussen de coördinaten. Ja, ja. ongelooflijk. Ja. Ja, ik zie ook wel eens in Utrecht rondlopen, trouwens. Ja. Winkelen. Ik ja. Winkelen. <laughs> ja, ja. Nee, maar ik bedoel, dat is toch gek. <laughs> is dat zit ook dat in het complot. <laughs> dat dat dan. Uh, ja, deze... Nou, ja, deze man heeft natuurlijk zijn daad heel erg goed gedocumenteerd. En uh, zijn mailbox is inmiddels natuurlijk ook gehackt. Hè, dus er, er komt nog veel meer uh, naar buiten. Um, en dat is op zich natuurlijk wel, dat helpt wel. En hij leeft natuurlijk ook gewoon nog. Dus het, het, het helpt natuurlijk wel dat je in ieder geval leert begrijpen wat zijn, wat zijn motieven waren. Ja. Dat maakt het ietsje makkelijker te verwerken ook. Er werd natuurlijk over dat Oslo-verhaal ook, uh, en, en trouwens ook over dat eiland, veel uh, getwitterd. Uh, Mediajournalist Martin Bryant, die uh, zegt van ja, er komt ook heel veel uh, onzin mee naar buiten. En die, uh, die wil nu ook een, een accreditatie voor uh, Twitter-journalisten. Ja, dat is een debiel voorstel. En het enige wat ik erover kan zeggen is. Uh, if you can't stay the heat. Of uh, you can't stand the heat, stay out of the kitchen. En dat hetzelfde met Twitter. Als je niet tegen chaos kan. Ga er dan gewoon weg. En laten we alsjeblieft nu Twitter niet zo gaan reguleren... dat de chaos eruit gaat. Want dat is juist het mooie van dat medium. Ik vind echt een debiel voorstel. Ja. Wordt ook hopelijk nooit uitgevoerd. Uh, Ron, jij twittert ook, hè? Ik twitter, Ja, dan het stelde. Maar ik twitter wel. En ik uh, uh, probeer altijd één twitter per dag te doen. Maar, uh, maar het is wel zo dat ik het af en toe ook wel een beetje eng vind. hoor. Als je iets twittert en je krijgt op het uh, honderden reacties terug. En, uh, en vooral met die, met, die, met die zaak toen, met, met de vadergids... Ja, wat je dan op Twitter allemaal... Uh, uh, leest, ja, denk ik ook. Maar aan de andere kant, net als Paul de Leeuw, die is op een gegeven moment gestopt. Ja. En dan denk ik, ja, misschien is dat het wel. Als je er niet tegen kan, moet je, de, moet je mee stoppen. Ja. Maar jij stopt er nog niet mee, hè? Nee. We hebben, wel... we hebben een poging gedaan om jou eraf te krijgen. Ja, maar, maar... ik ben wel heel erg aan het minderen de afgelopen week. Of en dat week daarvoor heb ik zelfs helemaal niet getwitterd, omdat ik bij vakantie was. Maar het leuke van Twitter is juist dat iedereen kan even journalist zijn. Als je net ooggetuige bent van iets belangrijks... dan kun je daar meteen over berichten en dan wordt het opgepakt door mensen. En daar weer structuur in willen aanbrengen. Dan sla je het hele medium dood. Daar was het nou juist niet voor bedoeld. Ja. Wat in Londen natuurlijk gebeurt ook. Daar maken mensen ja. ook allemaal fotootjes en die zetten dat ook allemaal door. Ja, dus... en dat is fantastisch. En, ja. en dat er dan vervolgens journalisten lui zijn... en vinden dat het dan te veel uh, content is waar ze in moeten gaan zoeken. Ik denk ik, wees blij met, de, met het enorme aanbod wat je hebt. En daar kun je dan vervolgens wat mee doen en daar duiding aan geven. Even over lui journalisten. Dat is het laatste waar we dan even bespreken. Geen stijl. Die, uh, hebben een, uh, die hadden een verhaal op hun, hun pagina. Dat, uh, dat de 3FM-actie wilden ze boycotten met het glazen huis. Uh, dat zouden ze dan aanvechten bij de Raad van State. Dat blijkt een enorme hoog te zijn, blijkt flauw kulte zijn hm. toch weer heel veel media ingetuind vind je dat dat kan ja, is dat kan. wel een leuke grap uh, nou ja ze hebben er wel veel uh, aandacht mee gekregen natuurlijk dus uh, ja natuurlijk kan het ja het al ja ja, ze doen het vaker. Hè? We hebben laatst uh, hadden we, hebben we zelf even achter iets aangebeld. Dat was het verhaal van de uh, jurist van SBS... die uh, ook vanwege zo'n Photoshop op, uh, op uh, geen stijl uh, Hans Kraaij jr... die hadden ze met ja. Anders Breivik vermengd eigenlijk. Ja. En er zou dan een brief van de juridische afdeling van SBS uh, daar liggen. Maar dat bleek ja. allemaal onzin te zijn. Dus we hebben daar ja. uiteindelijk ook niks aan gedaan. Ja. Maar is dat nog leuk? Ik bedoel, dat, dat, de, dat deden ze in het begin wel eens. Maar dat wordt nu een beetje flauw, vind ik. Nee, dat, uh. dat wordt zeker niet flauw als je het zo goed uitvoert... als in dit geval uitgevoerd is. En er gewoon ook een hele serie boodschap onder zit. En ik geloof nog steeds niet dat het een grap is. Ik geloof dat het nog steeds wel zou kunnen dat ze het ook echt gaan doen. En wat hier natuurlijk onder zit, stond vandaag vanochtend... een hele mooie post met uitleg uh, van Johnny Quit, de jongen die het geschreven heeft op, uh, op Geen stijl. En, en daar, daar, daar, ieder woord is raak daarin. En uh, enorme hypocrisie over uh, goede doelenmarketing. En het enorme doorgeschoten gedrag van, van iedereen die daaraan meewerkt. Wordt op een hele goede manier aan de kaak gesteld. Dus ik vind dat dit helemaal niet flauw is. En dat het weer een heel mooi voorbeeld ja, goed, is van dan, hoe Dan moet je die discussie volgens mij in de open voeren. En gewoon, uh, gewoon daar de discussie over Wat over de afgelopen tijd nu. ook gebeurt. Want ik zag bij uh, knevelen van der Brink van de week... een discussie tussen Peter Edden Vries en Arnold Karskens... over of je nou een Giro 555 moet geven. Mm -hmm. Ja, maar dat doen ze dus nu op hun eigen manier, die heel succesvol is. Want mm. wij hebben het er nu ook weer over. Ja. Um, goed. Uh, jij vindt het... sowieso. Uh, zo -zo. <lacht> nou ja, je weet, als het van geen stijl is, dan weet je dat dat kan gebeuren. En uh, ja, ik vind het ook wel goed dat ze ontwakker schudden, toch? Ja. Goed. Uh, leuk dat jullie er waren. Uh, Ron uh, Boshart, ja, ja. uh, succes met alles wat je gaat doen. En Marianne natuurlijk ook. Hartelijk, ja. uh, hartelijk dank. En uh, kom gauw een keer terug. En jullie gaan nu samen op een gegeven moment wielrennen. Ja, Wij gaan absoluut. wielrennen. Ja, okay. Ja. Okay. Ik ga ja. nu leren ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Veel plezier. Dit is Radio 1 Lunch. Ik moet even mijn papieren ordenen, want het is een beetje een chaos hier ineens. Uh, aan de andere kant van de tafel zit Wim Ensing, die is 52 jaar en woont in het prachtige Elim. Dat klopt, ja. Bij Hoogeveen, hè? Ja, jij bent daar goed van op de hoogte, heb ik, ik ooit, begrepen. Ben ja. Ik ben ooit geboren en ik weet dat ze in Elen bijna allemaal Benjamins heten. Ja, behalve de Fieters en de Schone Willers en de Smit. Ja. En de Ensings. En, en, en daar is ook een Ensing, ja. <laughs> ja. Uh, nou, ik lees hier wat hobby's. Uh, reizen, geschiedenis, sport, lezen ja. en het nieuws volgen. Ja, dat, uh, ja, nou ja. Ik zal niet zeggen dat ik alles lees en uh, uh, alles volgen. Maar ja, dat zijn wel hobby's, hè. Dus, uh... ja, nou, we gaan kijken of dat laatste met name of dat een beetje uh, beklijft. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen, daar komt hij. De Nationale Nieuwsquiz. Opnieuw een slechte dag op de beurzen. Na het kortstondige herstel van gisteren doken de beurzen vandaag overal ter wereld weer diep in de min. Europese politici voeren in het normaal zo rustige augustus druk overleg om de markten te kalmeren. Aan het einde van de dag stonden er in Europa toch weer rode cijfers op de borden. Hier is vraag 1. De beurzen bereikten gisteren een nieuwe koers. Eén Europees land werd plotseling gebombardeerd tot mogelijk nieuw probleemland. De president van het land keerde vervroegd terug van vakantie... om met de ministers van zijn kabinet te overleggen over extra bezuinigingen. Om welk land gaat het hier? Frankrijk. En dat is goed. Franse banken hebben 300 miljard aan investeringen in Italiaanse staatsschulden. Als Rome in geldnood komt, dan moet dat in Frankrijk grote gevolgen hebben. Zo redeneren de beleggers. Vraag 2. Die beleggers vreesden ook dat de kredietwaardigheid... van Frankrijk zou worden verlaagd. Welk kredietbureau zou volgens geruchten overwegen... om de rating van Frankrijk te verlagen van AAA naar AA+. Fitch. Dat was gok, hè? Het zijn er drie. Maar ja, die was niet Standard Poor's. En... Die laatste, die is het, ja. Standard Poor's was het. Vraag 3. De Franse president Sarkozy was tot gisteren nog op vakantie. Volgens sommigen deed hij dat expres om het beeld overeind te houden... dat Frankrijk niet in paniek is. Tijdens de crisis in de jaren 30 maande de premier van Nederland het volk ook tot kalmte. In een radio-uitzending zei hij... Ik verzoek den luisteraars dan ook om wanneer ze straks hun legersteden opzoeken... even rustig te gaan slapen als ze dat ook aan andere nachten doen. Hoe heet hij? Dat moet Colijn geweest zijn. Ja, Hendrikus Colijn Er is voorhands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. Ik herkende de stem. Ja, daarover gesproken. Nu de echte stem. Uh, vier punten. Uh, vraag, vier, vraag vier is het, moet ik zeggen. En het gaat dus om de stem, om die te herkennen. Wie is dit? Om erbij te pakken de precieze tekst van Rutte destijds bij die persconferentie. Ik heb die er al bij gepakt. En daarin zegt hij gewoon... er wordt voor een bedrag van 109 miljard aan de Grieken ter beschikking gesteld. En de helft ervan komt van de banken. Dus, uh, Ronald Plaster. Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, de financieel specialist van die partij... Vraag 5. De Tweede Kamer werd gisteren bijgepraat door ambtenaren... over de deal die is gesloten over financiële hulp aan Griekenland. Daar was de laatste weken veel over te doen. Omdat premier Mark Rutte een ander bedrag noemde dan zijn collega's. De PvdA heeft samen met welke andere partij een debat hierover aangevraagd... met de premier en met minister De Jager. Ik denk dat dat D66 geweest is. Ja, dat is goed. Het verzoek van de PvdA en D66 wordt gesteund door de SP, GroenLinks en de ChristenUnie. Als de PVV zich ook aansluit bij deze partijen is er een Kamermeerderheid... en gaat het debat volgende week door. Laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Het gaat over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk simpel. Wat bedoelen we hier? Als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Mijn binnenkant moet veiliger worden. Stop. Dat is het vrijheidsbeeld in Amerika. Zo, dat is een snelle actie. Um, de volgende, 125 jaar geleden, was ik een geschenk van Frankrijk. Na 11 september 2011 was ik ook een tijdje gesloten. En voor één punt, ik ga eind oktober voor een jaar dicht vanwege een uitgebreide renovatie. U had hem in uw uh, herinnering ik, al, ik had hem al steeds van, Ja, precies, heel goed. Het is goed. Nou, dat is een flinke klap erbij, want dan komen we ineens op acht. En daarmee spelen we dus zometeen deel 2 van de quiz.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 En bovendien vinden ze ook dat hij in het uh, hele verhaal Noorwegen... nog steeds niet zijn uh, mening heeft gegeven. Premier Rutte toont onvoldoende leiderschap in zware tijden. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, kost 50 cent. De telefoonnummer dat u kunt bellen, gratis 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. We zijn we terug bij Wim Ensing, 52 jaar. Uit Elum gaat hij dan die hoogste score van deze week uit de boeken spelen. 91 is dat, dat betekent dat er 12 goed moeten zijn nu. Dus geconcentreerd. En dan gaan we van start, komt hij? De Nationale Nieuwsquiz. De KOPD waarschuwt bezitters van wat voor voertuigen voor inbraken. Dat is goed. In de woning van welke overleden zangeres... zijn volgens een bekende van haar familie dieven geweest? Amy die Winehouse. Is goed. De Turkse premier Erdogan heeft kritiek geuit... op het dictatoriale bewind in welk land? Uh, Engeland. Nee, Syrië. Hamburger SV laat weten welke Nederlandse spelen niet te verkopen aan Juventus. Huntelaar. Nee, het is Elia. De telecomwaakhond Opta heeft welk bedrijf een boete opgelegd van 40.000 euro. Pas. Dat is KPN. Bewoners van vier woningen in welke stad zijn gisteravond uit hun huizen gehaald... vanwege een brand? Uh, Koeverden? Nee, het was Heerlen. Pakistan heeft Omar Patek, die medeplichtig zou zijn aan de bomaanslag in 2002 op Bali... uitgeleverd aan welk land? Een Australië. In Indonesië. Oh. Waar vanaf uh, is een achtjarig jongetje de zee ingewaaid in IJmuiden? Vanaf de pier. Dat is goed. Welke rapper is volgens de Cash Kings-lijst van het zakenblad Forbes het rijkst? Uh, nee, ken ik niet pas. Jay-Z. In Kerkrade zijn er Duitsers en een Nederlander betrapt met een enorme hoeveelheid van welke drugs? Eh, uh, cocaïne? Nee, ecstasy. In welk nationaal park is voor de tweede keer in korte tijd een wietplantage ontdekt? Nee, weet ik pas. Was in de Biesbos. De politie van welke Spaanse badplaats gaat harder optreden tegen jongeren... die na het uitgaan ruzie zoeken met agenten? Loretto Mar. Is goed. Welk land houdt voorlopig zo'n 100 Antonov-transportvliegtuigen aan de grond? Rusland. Dat is goed. Op de A1 is een man opgepakt die langs een parkeerplaats... ruim 10 kilo van wat had gestolen? Uh, uh, lood. Koper. De UEFA heeft het st st st stadion van welke voetbalploeg goedgekeurd... voor het duel met Benfica? Eh... Uh. De Twente, Grosvesten. Ja, FC Twente, dat is goed. Die tellen we er nog bij. Het is spannend, want het moesten er twaalf zijn... maar u moest wel een paar keer passen. Uh, het is niet gelukt. Nee. Het waren er zes in totaal. Komt u op 48 uit. Dus die 91 blijft toch in het boek. Ik denk, hij gaat het redden. Ja, ik dacht het ook, maar uh, de, ja, heel simpel. Ik staat, wist het niet. Ja, staat er zaten te veel pasvragen in. Ja. Oké, okay, nou, dat neemt niet weg dat u uh, toch een aardig prijzenpakket meekrijgt. De kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio en de mok... Oké. Okay, en een, maar... mooie, een mooie reis terug naar Elim. Ja, dankjewel. De Elimieten. Ja, je ja, de Elimiet. ja. uh, wij melden ons straks om kwart over één weer. Dan uh, gaan we praten over uh, het werkloosheidscijfer. Want dat is in Nederland historisch laag. Vanuit het buitenland wordt daar met belangstelling... en ook wel met enige jaloezie naar gekeken. Maar hoe kan dat eigenlijk? Het antwoord uh, komt zo direct. Nu eerst het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, Ik geloof in de mensen. NCRV. Dit is Radio 1. Hallo Nederland. U hoort ons. Nou, kijk, dat scheelt. Dat is goed om te horen, ja. toch? Ja. Mocht u problemen ondervinden met de ontvangst, ga dan naar radio 1.nl voor de meest actuele FM-informatie en alternatieve manieren om radio 1 te beluisteren. Heeft u het laatste nieuws gehoord? Geen dag zonder radio 1. En wat mag dat zijn dan? Ga naar radio 1.nl en luister. Eén ding is duidelijk in deze zaak: radio 1.